7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Egypte maakt zich op voor proces Mubarak. Asielzoekers steekt zichzelf in brand. En Saoedi-Arabië bouwt wolkenkrabber van een kilometer. In Cairo begint vandaag de rechtszaak tegen oud-president Mubarak. Hij staat terecht voor de moord op 850 betogers... tijdens de opstand tegen zijn bewind in januari en februari. Ook wordt hij verdacht van corruptie. Naast Mubarak staan ook zijn twee zoons terecht... de gehate ex-minister van Binnenlandse Zaken al atli en zes hoge politieofficieren. Allemaal kunnen ze de doodstraf krijgen. De rechtszaak wordt gehouden in wat tot voor kort de Mubarak Politieacademie heette. En zo'n 3000 agenten en militairen zijn ingeschakeld om de orde te bewaren. Het is nog maar de vraag of de 83-jarige Mubarak komt opdagen. Hij zou te ziek zijn om terecht te staan. Volgens veel Egyptenaren is dat een leugen, waarmee de regerende legertop hun vroegere opperbevelhebber een vernedering wil besparen. De rechtszaak tegen Mubarak wordt rechtstreeks uitgezonden op tv. In een asielzoekercentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Hij is overgebracht naar het brandwondencentrum in Aken.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 Frankrijk levert de Panamese oud-dictator Noriega waarschijnlijk snel uit aan diens vaderland. De uitleveringsbevel is al begin vorige maand ondertekend door premier Fignon. Zo heeft Noriega's advocaat bekendgemaakt. Wanneer Noriega op het vliegtuig wordt gezet is nog niet duidelijk. Noriega werd in 1989 gearresteerd tijdens de Amerikaanse invasie in Panama. Hij zat bijna twintig jaar vast in de VS voor onder andere drugshandel en afpersing. Vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Frankrijk... dat een beschuldigde van het witwassen van drugsgeld. In Panama is hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel... voor misdaden gepleegd tijdens zijn bewind. In Colombia zijn twee kopstukken van een drugsorganisatie opgepakt... die jaarlijks 20 ton cocaïne naar Amerika smokkelde. De twee gebruikten onderzeeërs om de drugs onopgemerkt te vervoeren. De Colombiaanse politie deed zes jaar onderzoek om het tweetal te pakken... Afgelopen weekend nog werd een onderzeeër met 5000 kilo cocaïne aan boord voor de kust van Honduras onderschept en tot zinken gebracht. Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd de aanwezigheid van zuurstofmoleculen in de ruimte te bewijzen. De Herschel Ruimtetelescoop, die in 2009 werd gelanceerd, heeft de moleculen aangetroffen in een gebied in de Orionnevel, waar nieuwe sterren worden gevormd. Zuurstof is na waterstof een helium, het meest voorkomende element in de kosmos. Alleen waren er tot nu toe alleen atomen van waargenomen. Het zuurstofmolecuul dat het leven op aarde mogelijk maakt, was nog niet eerder gezien. In Saudi-Arabië is het contract getekend voor de bouw van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Kingdom Tower moet net iets meer dan een kilometer hoog worden en kost 850 miljoen euro. En er komt te staan in de havenstad Jeddah en is een kleine 200 meter hoger dan de huidige recordhouder, de Boer Khalifa Toren, in het buurland Dubai. En de bouw gaat 5,5 jaar duren en in de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. De 360 Degrees concerttour van de Ierse band U2... heeft een recordbedrag opgebracht van ruim 736 miljoen dollar. Meer dan 7 miljoen mensen bezochten de afgelopen twee jaar... in totaal 110 optredens in de hele wereld. En daarmee heeft U2 de succesvolste tournee tot nu toe afgerond... en dat record was eerder in handen van de Rolling Stones. Hun concerten brachten tussen 2005 en 2007 bijna 560 miljoen dollar op. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het zuiden buien. Vooral in het zuidoosten en oosten met onweer, hagel en neerslag. Het is een graad of 26. Morgen in het oosten nog kans op een bui. Elders vrij zonnig en maximaal van een graad of 24. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is woensdag 3 augustus. De Japanse auto-industrie leeft onverwacht snel weer op. Kubanen mogen na ruim een halve eeuw weer vrij reizen. En de angst voor Spanje en Italië houdt de markten in de greep. Paniek in Italië. De rente op staatsleningen staat boven de 6 Dat betekent dat lenen voor Italië ontzettend duur wordt. Na crisisberaad gisteren tussen onder meer de Centrale Bank en het ministerie van Financiën... spreekt premier Berlusconi vandaag het parlement toe. En wij spreken nu alvast met onze correspondent Bas Pas Bas, um, wat gaat Berlusconi zeggen tegen het parlement? Ja, het is vooral bedoeld om de markt gerust te stellen. Men wil natuurlijk een staaltje van eendracht kracht tentoonspreiden. Men zal beklemtonen tonen dat de Italiaanse maakindustrie een hele sterke industrie is. Men zal zeggen dat er weliswaar een hoge staatsschuld is, maar dat dat Italianen privé relatief weinig schuld hebben, minder dan Nederlanders, Fransen of Engelsen. En men zal zeggen dat het begrotingstekort in Italië sinds 2008, toen de crisis uitbrak, altijd onder controle is gehouden. En dat er dus objectief eigenlijk geen redenen zijn om uh, uh, de aanval op Italië uit te oefenen zoals dat nu gebeurt. Maar goed, daar staat tegenover dat al deze prijs van de Italiaanse economie eigenlijk uh, als sneeuw van de zon verdwijnen als men maar door blijft gaan met dat speculeren. En mocht die rente oplopen tot boven de 7%, de rente op staatsleningen van 10 uh, jaar. Dan wordt echt eh, de staatsschuld onbetaalbaar. En dan eh, riskeert Italië daadwerkelijk het probleem, wat eh, Ierland en, en Griekenland hebben. Kortom, eh, Berlusconi zal beklemtonen dat er eigenlijk een, een, een, een fictieve een, of een. een een aanval gaande is op Italië die niet noodzakelijk is als je bekijkt hoe de reële economie ervoor staat. Ja. Maar goed, daarmee zal die, of hij daarmee de speculanten tot stilstand zal brengen, dat is maar de vraag. Ja, maar je kan ook zeggen van ja, het feit alleen al dat meneer een toespraak uh, geeft, betekent dat er iets uh, aan, uh, aan de hand is. Ja, dat is wel duidelijk. Uh, de, de, dat is een beetje het probleem van de huidige economie. Je hebt de reële economie aan de ene kant en, en, en de cijfertjes aan de andere kant. En die schuld die is er nu eenmaal van 1890 miljard euro. Dat twee na grootste staatsschuld ter wereld. Eigenlijk is dat altijd een, een, een enorme en belachelijk hoge staatsschuld geweest... Die in de jaren tachtig door te gulle politici is gecreëerd. Uh, toen er veel sociale spanningen waren. Toen heeft men veel uh, sociale premies, pensioenen verhoogd. Uh, op een manier die onbetaalbaar waren. En daarnaast is het Italiaanse systeem, staatssysteem zeer inefficiënt. En dat is wel een kritiek die er is op de bezuinigingen die de laatste tijd zijn afgekondigd: van 48 miljard. Um, dat er weinig wordt gedaan aan uh, meer efficiëntie... en dat eigenlijk al dat geld is opgehaald met uh, belastingverhogingen. Um, en dat is denk ik ook een van de redenen waarom die speculatie maar doorgaat. Ja. Nou is, wordt er ook door politici in Italië... onder andere de oud-premier en hij is ook in Europa actief geweest... Romano Prodi, die uh, zegt vandaag... ja, maar het is ook een beetje het gevolg van Duits egoïsme. Want de Duitse bank die zou uh, staatsobligaties aan het dumpen zijn. Ja, de Deutsche Bank, dat is, een, is één Duitse bank. Um, het zijn meerdere banken, maar die bank heeft toevallig die naam en lijkt daarmee de centrale bank te zijn. Um, um, dat is inderdaad wat hier vermoed wordt. Uh, de beursautoriteit die heeft um, daar een onderzoek naar ingesteld en ook die, die bank gevraagd om gegevens te geven. Zodat gecontroleerd kan worden of die op grote schaal inderdaad uh, Italiaanse schuldpapier aan het verkopen is. Um, Prodi heeft dat uh, blijkbaar ook gezegd. Het um, is niet zeker of dat uh, zo is, maar het zou in, uh, uiteraard uh, in Italië wordt dat niet erg gewaardeerd... als dat uh, door de buren die zo graag op vakantie komen in Italië <laughs> <laughs> gedaan wordt. Nee. Hoe laat uh, spreekt hij trouwens uh, de premier het uh, parlement toe? Hij spreekt op twee momenten. Uh, om drie uur spreekt hij de, het huis van afgevaardigden toe en later op de middag... De Senaat en, en de Italiaanse minister van Economische Zaken, Tremonti... die zal spreken met de, de voorzitter van de Eurogroep, Juncker... Um, om ook zeg maar, in Europees verband de kwestie ter sprake te brengen. Goed, we houden het scherp in de gaten. En we kijken ook vandaag natuurlijk wat de markten allemaal doen. Want zoals je zei, het zijn twee werelden. Dankjewel Bas. Bas Misters was dat. Het Syrische leger is ook gisteravond na het breken van het vasten... in verschillende steden weer hard opgetreden. Na zonsondergang en het avondgebed gingen overal mensen de straat op. Zoals bijvoorbeeld in de hoofdstad Damascus. Waar grote groepen mannen luidkeels hun ongenoegen uiten... over het regime van president Assad. Later op de avond leiden die protesten stevast tot aanvallen... door de troepen van Assad zoals bijvoorbeeld in Homs. Laat naar sinds het begin van de Ramadan zijn in Syrië al meer dan 140 doden gevallen. Ondertussen is in New York een bijeenkomst geweest van de VN Veiligheidsraad over Syrië. Maar er is opnieuw geen overeenstemming bereikt over de heikele kwestie. Na twee dagen overleg is er geen resolutie aangenomen die het geweld tegen Syrische demonstranten veroordeelt. Unfortunately after yesterday's discussion and after many hours of discussion no final agreement was possible today among Security Council members. We hebben geïnteresseerd om naar onze kapitalen En dan morgen om te zien of een gemeenschappelijke positie is 15 Alle landen gaan nu weer met hun regering overleggen. En morgen praten we verder, zegt de Russische VN-gezant. Westerse landen schreven twee maanden geleden al een resolutie. waarin ze het geweld in Syrië willen veroordelen. Maar onder meer Rusland is daartegen. Rusland onderhoudt al jaren goede banden met het Syrische regime. In, in the current uh, shape and form of the text, it may not play a, a constructive and positive uh, role uh, which uh, we would like to see uh, the Security Council to play uh, in uh, trying to prevent uh, the further aggravation. De in Syrië. resolutie zou op deze manier niet bijdragen aan het oplossen van de crisis in Syrië, zegt de Russische VN-ambassadeur. Rusland en China willen dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld van het geweld krijgt. Vandaag moet de Syrische ambassadeur in Den Haag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnen. Hij is door minister Rosenthal op het matje geroepen. Italië heeft zijn eigen ambassadeur uit Damascus teruggeroepen. Dat gebeurt vooralsnog met zijn Nederlandse collega niet, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het is twaalf minuten over zeven. Ophef en hoop in Cuba. Het lijkt erop dat president Raúl Castro de beruchte en gehate reisbeperkingen eindelijk gaat veranderen. We gaan werken aan een actualisering van de migratiepolitiek, zo zei hij tijdens een toespraak. Ik de Al tientallen jaren moeten Cubanen toestemming vragen aan de staat... voordat ze naar het buitenland mogen reizen. Buitenlandredacteur Mark Bessems volgt de ontwikkeling in Cuba op de voet. Uh, Mark, um, hoe zou die versoepeling er eigenlijk uit uh, kunnen zien? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, we weten het niet. We weten alleen dat uh, Raul dus afgelopen maandagavond het Cubaanse uh, parlement heeft toegesproken. En heel ongebruikelijk werd dat niet uh, live op de staatstelevisie uitgezonden. Maar pas uren later, gisteren dus, werd het bekend. En gisteren hoorden de Cubanen uh, uh, dus wat uh, Raul zei. Uh, de quote die we zojuist hebben gehoord. Ja. Uh, niet meer van deze tijd. Dat betekent dat het anders moet. Hoe? Dat heeft hij er niet bij gezegd en is ook nog niet bekendgemaakt. Ja, hij zegt niet meer van deze tijd, maar het was altijd ingesteld. Omdat ze natuurlijk bang waren voor uh, de contra-revolutie. Ja, het stamt inderdaad uit de jaren 60, uit de koude oorlogtijd. Uh, en toen, beschouwde ze, uh, toen beschouwde Castro eigenlijk iedere Cubaan die uh, Cuba verliet... als een contra-revolutionair. En eigenlijk was het ook zo. Toen gingen heel veel politieke tegenstanders uh, van Fidel Castro... die toen net aan de macht was, uh, naar Miami. En vanuit Miami hebben ze... Uh, uh, veel mensen van hen hebben van alles gedaan om uh, Fidel dwars te zitten. Tegen die achtergrond zijn destijds die strenge regels ingevoerd. Maar... Uh, uh, nu is alles toch wel anders, want mensen gingen destijds vooral om politieke redenen weg uit uh, Cuba. Maar uh, al heel erg lang vluchten ze vooral voor de armoede, dus om economische redenen. Ja, en de Cubanen zelf, zijn die dan uh, uh, tevreden hiermee of is het uh, too little too late? Nou, nee, op zich uh, begrijp ik dat er vrij uh, hoopvol gereageerd is in, uh, in Cuba. Uh, want het is nogal wat, hè? er zijn heel veel Cubanen in het buitenland... Um, vooral in Amerika, daar wonen ik, er echt honderdduizenden. Ik hoorde zelfs dat de helft van de Kubanen in het buitenland woont. Nou, dat is, een, dat is niet, dat is, uh, nee, zoveel is het niet. Zoveel niet, nee. Maar, nee, maar er zijn wel echt, uh, ik geloof, uh, 900.000, ik heb de exacte cijfers niet paraat, nou, een in Amerika. Als die de, mensen destijds, uh, laten we zeggen, illegaal zijn weggegaan uit Cuba, dus zonder toestemming van de Cubaanse regering, dan wordt het heel moeilijk voor ze om nog een keertje terug te gaan, bijvoorbeeld om de familie te bezoeken. Er zijn tienduizenden mensen die geen toestemming hebben gekregen. Nou, uh, die mensen willen graag dat het verandert, de familie ook. Niet alleen om hun eigen uh, uh, geëmigreerde uh, men, uh, uh, familieleden te zien, maar ook omdat ze zelf misschien een keer willen reizen. Dat kan nu alleen als je toestemming krijgt, dan moet je een uitreisvisum hebben, een witte kaart. Uh, maar die krijg je natuurlijk alleen naar een heel lang en ingewikkeld proces. En je moet je natuurlijk extreem goed hebben gedragen. Dus bijvoorbeeld dissidenten, mensen die zich wel eens kritisch uitlaten over uh, het huidige uh, regime, ja, die uh, krijgen zelden zo'n uh, witte kaart. En dan hebben we het ook nog niet eens over al die mensen op Cuba die nu staan te trappelen om de armoede te ontvluchten, die graag weg zouden willen. Al die duizenden Cubanen die zijn erg geïnteresseerd in uh, het veranderen. het versoepelen van de reisregels. Ja, en dus, en uh, en ja, en zit de... dat hem dan een beetje achter? Dat hij. ik wil bijna zeggen. de mensen wil lozen. om een beetje ruimte te scheppen. voor de mensen die achterblijven op Cuba? Of zit er iets anders achter? Je, je weet het niet. Er wordt uh, van alles uh, gezegd. Wat we in ieder geval uh, wel weten. is dat misschien wel een succesje nodig had. Uh, misschien eventjes wat applaus nodig had. En nou ja, applaus krijg je wel. Uh, voor, die, uh, voor die aankondiging van, uh, van uh, een versoepeling van de reisregels. Want zoals ik al zei, die reisregels, dat raakt een heleboel mensen is echt gehaat op het eiland. En uh, nou ja, het camoufleert misschien wel, zo'n op opmerking, dat die hervormingen die Raoul de afgelopen vijf jaar sinds hij aan de macht kwam, heeft aangekondigd, dat die vrij traag gaan. Hè? En uh, een van de opvallende dingen is bijvoorbeeld dat Raoul dit heeft gezegd, Tijdens een sessie van het Cubaanse parlement. Normaal gesproken komt dat parlement een keer of twee per jaar bij elkaar. En uh, praat dan drie, vier dagen lang over van alles. Deze keer was het één dag achter gesloten deuren. En we weten niet zo goed wat er allemaal uh, is besproken. We weten wel dat ze, nou, zoals verwacht... Al die hervormingsmaatregelen uh, van uh, Raúl uh -huh. Castro hebben goedgekeurd. Maar ook hier, geen details. Nee, geen details. Maar behalve dan, dan dit verseert. dan. Behalve dan dit uh, detail. Mark, ik dank je wel voor uh, je toelichting. Vanuit Egypte komen berichten dat oud-president Mubarak... het ziekenhuis in de badplaat Sharm el sheikh heeft verlaten. Hij is onderweg naar het vliegveld in Cairo... zou namelijk om 8 uur vanochtend de rechtszaak tegen hem beginnen. Het was de vraag of Mubarak zou verschijnen... maar dat lijkt nu dus echt het geval. Straks om acht uur meer dus, ook over die rechtszaak hier op deze zende. Er zijn geen meldingen over de verkeersinformatie... maar Jolanda van der Welden had dat al voorspeld. Dus dat komt helemaal uit. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 You. Daido was dat. Japanse auto-industrie liep begin maart zware klappen op door de tsunami en de nucleaire ramp bij Fukushima. Maar vier maanden later lijken producenten Honda en Toyota uit de as herrezen. Uit cijfers van de twee grote fabrikanten blijkt dat de productie weer op volle toeren aan het draaien is. Dan gaan we zelf over praten met de autojournalist Wim Oudenwenig. Goedemorgen, Wim. Twee rampen overleefd en nu weer hersteld. Dat is wel wonderbaarlijk. Het is uh, wonderbaarlijk. Het, het, het is niet zo dat het me 100% verbaast. Maar het is wel opmerkelijk hoe snel het gegaan is. Uh, het is zo dat uh, Japanners zijn toch heel erg flexibel. En vooral ook erg saamhorig als ze met de rug tegen de muur staan. Nou, dat, dat stonden ze dus in, uh, in maart. Want niet alleen uh, lagen de fabrieken zelf uh, plat of in puin. Uh, ook de toeleveringsindustrie. Maar ook de logistiek, de wegen, de, de havens die uh, niet bereiden konden worden. En, en dat hebben ze toch al, uh, heel snel goed gereorganiseerd zodat het uh, proces weer op gang is gekomen. Maar hoe doen ze dat? Dan is dat gewoon een kwestie van handen uit, uh, uit de mouwen? In eerste instantie handen uit de mouwen steken. Uh, men, men heeft echt hard gewerkt uh, uh, shifts op verschillende, uh, verschillende tijden van de dag die niet uh, normaal in het schema passen. Uh, maar dan wel zodanig dat ze uh, gebruik konden maken van de beperkte uh, uh, energievoorziening. Want de stroomvoorziening die lag natuurlijk ook... Precies dat kwam er ook nog eens een keertje bij. Dat kwam er ook nog bij. Uh, maar vooral ook het, het reorganiseren van de hele uh, toeleveringsstroom van onderdelen. Japan heeft een, een groter aantal uh, kleine bedrijven die de toeleveringsindustrie bepalen. Uh, en die zitten dan onder de paraplu van en de grote autobouwers en de toeleveranciers de Denso en Hitachi bijvoorbeeld. En dat heeft men allemaal opnieuw ge geallokeerd. En uh, zo heeft men die productie toch uh, geleidelijk, maar wel Hestelian, uh, weer op gang gebracht... En, Sneller dan verwacht. En is dat misschien ook een beetje het, het, het recept? Dat je dus eigenlijk, je hebt wel hele grote merken, maar die grote merken, daar, daar, daar zweven, een soort, een soort zwermvliegen, als het ware, uh, omheen, die allemaal kleine onderdeeltjes aanleveren. Ja, ja. En uh, het zijn die kleine onderdeeltjes juist die soms uh, cruciaal zijn om een uh, productie uh, stop te zetten of weer op gang te brengen. En uh, het zijn met name uh, sensoren van, van, voor, voor airconditioning systemen, voor dieselsystemen, voor cruisecontrols, kortom, elektronica. Uh, dat zijn vaak hele kleine bedrijfjes en daar heeft, uh, heeft het eigenlijk uh, het grote probleem gezeten. En dat heeft niet alleen de Japanse industrie gevoeld, maar ook in Europa. Met name de Franse industrie, uh, Peugeot, Citroën en, en Renault, die hebben daar ook tot op de dag van vandaag nog last van eh, om met hun dieselmotorenproductie... ...en Renault zegt wij, onze productie ligt nog steeds op 95% van voor de ramp... ...omdat wij nog bepaalde onderdelen niet op tijd kunnen krijgen. Ja, en toch zijn de Japanners wel in staat om dat heel snel te, te organiseren en die Fransen minder. Uh, nou, de, als je goed kijkt naar de, naar de, de, de, de, de prognoses, uh, die waren slechter uh, een paar maanden geleden dan nu. Nu is het zo dat de Franse industrie ongeveer een, een 5, 4 tot 5 procent ligt op uh, wat men had willen produceren. De Japanners liggen nog een procent of 8 achter, maar dat was uh, twee maanden geleden nog een procent of 15. Dus er, wordt hele snelle, er worden hele snelle stappen voorwaarts in de goede richting gemaakt. Het is wel zo dat um, de productie die, die, uh, die ligt alweer bijna op dat oude niveau dus. Nog een paar procent eronder. Maar nu moet men ook weer gaan leveren. De, de voorraden bij de grote dealers in Amerika bijvoorbeeld, die liggen nog ver achter. Zodat de verkoop in Amerika op zich nog veel lager ligt dan de productie die nu weer op niveau ligt. Die, die, die, die hele paard is, moet nog gevuld worden. Dat, dat zijn twee verschillende dingen. Maar hebben mensen uh, want die moeten uiteindelijk die auto's kopen nog steeds voldoende uh, vertrouwen in, in die Japanse merken? Uh, dat Vertrouwen, dat is bij, bij men, met name Honda of Nissan is dat uh, nooit uh, ter discussie gestaan. Toyota heeft natuurlijk een probleem gehad vorig jaar met die terugroepacties. Ja, en uh, daar, daar is ineens een enorme rust ontstaan. Weer. Men heeft toch het vertrouwen weer teruggekregen. Met name omdat het uh, deels in Amerika door de door de media hype is veroorzaakt. Toyota werd heel hard aangepakt. De problemen bleken niet zo groot te zijn als dat men eigenlijk veronderstelde. En in Europa is het probleem eigenlijk helemaal niet geweest. Er zijn geen bekende gevallen van, uh, bij die terugroepacties... dat er ook echt grote fouten zijn ontdekt. Dus dat vertrouwen is bij die consument wel weer terug. Oké, okay, het vertrouwen in de Japanners is terug... en de Japanners zelf hebben er ook weer vertrouwen gevonden... want die produceren echt aan mas. Dankjewel. Wim, Wim Hardewening, was dat. De NOS Radio-route.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 Maar die was ooit uh, ZZP'er. En dit jaar heeft hij het roer omgegooid. Is iets heel anders gaan doen. Dat gaan we straks aan het eindprijs geven. ZZP'er als? Parketlegger, parketteur. Parketteur heet ja, dat zo. Ja, dat is een mooi woord. Is dat, zo. Ja. ja. Een chic beroep. Alles behalve. Maar je laat wel iets chics achter. Dat wel. Want hoe leg je parket? Daar heb je een kloffie aan waarschijnlijk. En dan heb je een, uh, een werkbroek aan. Vol met lijm. Een uh, shirt, oud shirt, want je gaat geen nieuw aantrekken... omdat er lijm of lak op kan komen. Uh, afgetrapte schoenen. Ja, je ziet er eigenlijk gewoon een beetje uit als zwerver. Ja. Je komt wel netjes aan bij de klant, maar daar klei je om. En dan trek je dus die kleren aan. Ja, je ziet er nu heel anders uit. Hey, en uh, dat parket leggen, dat, dat was booming business ooit. Maar daar is dus de klat in gekomen. Vertel eens. Ja, nou, absoluut. Dat is uh, tot het nulpunt uh, op een gegeven moment voor mij gedaald. Aan, voor mij dan. Wanneer? Dit jaar. Dit jaar pas? Ja. Terwijl die crisis toch al een hele tijd gaande was. Ja, nou, ik ben daar wel redelijk doorheen grobbeld. De opdrachten werden wel wat minder. Het werd ook wel wat rustiger, maar ik heb nooit stil hoeven zitten. En in de hoogtijdagen had je volop werk? Ja, dan wist je al een half jaar van tevoren al wat je aan het eind van het jaar ging doen. Wat komt daarbij kijken eigenlijk om even alvast een vergelijking te maken... naar de nieuwe werk wat je doet? Welke eigenschappen heb je ontwikkeld in dat parketleggen die je nu ook kunt gebruiken? Uh, nauwkeurigheid. En service, dat zijn wel twee hele belangrijke dingen. En vervolgens wordt het minder begin dit jaar? Kwam er echt de klad in? Nou, begin van het jaar werd het echt helemaal stil. Helemaal stil? Helemaal niks meer? Helemaal stil, ja. En dan moet je wat anders. En dan ga je nadenken. En waar dacht je als eerste aan? Wat, wat was de overstap die je wilde maken? Nou, het maakte me eigenlijk niet zoveel uit als ik maar weer aan het werk was. Want uh, ik bedoel, even buiten het geld om. Ik bedoel, het, het stilzitten, dat is zo verschrikkelijk. Ja. Het thuiszitten. Ja. Dus je gaat op zoek, je hebt natuurlijk ook gewoon je rekeningen te betalen. Hoe lang heb je thuis gezeten? Uh, ik denk dat ik in totaal heb ik uh, drie maanden heb ik over, over, uh, over een periode gespreid heb thuisgezeten. de over... spanningen in de relatie naar me toe? Ja, je wordt er niet vrolijker op nee. Nee. Ik bedoel, je huis moet toch gewoon betaald worden, je kindjes willen eten. Dat zijn toch wel allemaal dingen die zijn wel redelijk belangrijk. En hoe heb je dan de overstap gemaakt naar deze branche? Hoe, hoe kwam je daarop überhaupt? Uh, We gaan het zo prijsgeven. Maar uh. hoe kom je op, in deze branche terecht? Uh, eigenlijk heel per ongeluk. Er is ooit eens door iemand tegen mij gezegd van joh, dit is echt wat voor jou. Maar dat is denk ik al een dikke tien jaar geleden. Oh. En ik heb daar eigenlijk nooit wat mee gedaan. Omdat, het, omdat ik eigenlijk gewoon heel goed zat in het pakket. En waarom dacht zij? Want het was een zij, ja dat het iets voor jou was? Waarschijnlijk vanwege mijn uitstraling. Die is toch uh, redelijk rustig. En uh, mijn omgang met mensen. Ik schijn goed om te kunnen gaan met mensen. En makkelijk contact leggen en zo. En dat is toch wel belangrijk. Ook in gevoelige situaties? Ja, ook. Ja. ja. Jij had dus eerst dat kloffie aan, wat je zojuist beschreef. En nu zie je eruit strak in het pak... Krijtstrepen, zwart, krijtstrepen, broeken aan. met een uh, gilette boven. met het logo van de associatie. Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorging, Eimond. Want daar werk je nu voor? Ja, daar werk ik voor. Paarse stropdassen aan. witte blouse. Ja. en een uh, jasje nog erbij. Maar probleem. het is warm nu, precies. dus dat heb je niet aan. Ik en je bent niet bij de klant. Nee, precies. Dan ga je solliciteren. En wat zeg je dan bij zo'n sollicitatie? Ik ben parketvloerlegger. Ja. ja, zo is het eigenlijk gegaan. ja. Ja, nou ja, goed, kijk, ik, ik ben gewoon wie ik ben en ik blijf wie ik ben. En uh, ja, weet je, het is je niet eens om voor te schamen of zo van ik nee, was pakket te leggen. Niet. Juist niet, maar het, het, ja, dit is een hele andere tak. Ja, wat voor andere tak dat is, gaan we het volgende uur over hebben. Hoe jij hier uiteindelijk je draai hebt gevonden, want volgens mij heb je het hier naar je zin. Ik heb het hier vreselijk naar mijn zin.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 Egypte maakt zich op voor Mubarak-proces. en asielzoekers steekt zichzelf in brand. Het is 1 over half 8. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. In Egypte staat oud-president Mubarak vandaag terecht. Hij moet zich verantwoorden voor de moord op 850 betogers... tijdens de opstand van begin dit jaar. En voor corruptie. Veel Egyptenaren kijken uit naar de rechtszaak. Het is gerechtigheid voor het bloedvergieten tijdens de revolutie... zegt deze man. Behalve Mubarak staan ook een ex-minister, hoge politieofficieren... en twee zoons van de oud-president terecht. Bij een veroordeling kunnen ze allemaal de doodstraf krijgen. Het is overigens nog niet zeker of Mubarak bij de eerste zitting aanwezig is. Zijn gezondheid zou erg slecht zijn. De BBC meldt wel dat er vanochtend vroeg in de badplaats Jarmalscheik een vliegtuigje is geland. met de bedoeling om Mubarak daar uit het ziekenhuis op te halen. Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Echt in Limburg heeft zichzelf in brand gestoken. De woordvoerder van een Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Er is een bewoner van het asielzoekerscentrum die zichzelf in brand heeft gestoken. Gelukkig was de beveiliging heel snel ter plaatse en heeft het vuur kunnen doven. De bewoner is vervolgens opgenomen in het brandwondencentrum in Aken. En zijn situatie is kritiek. Andere bewoners van het centrum zagen het incident gebeuren. Ze zijn volgens de woordvoerder geschrokken. Wie de man is en waar hij vandaan komt, wil het asielzoekerscentrum niet zeggen. In Halsteren heeft kort na middernacht een grote brand gewoed in een winkelcentrum. De brandweer had enkele uren nodig om de brand onder controle te krijgen.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 De VN veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt in de kwestie Syrië. Maandagavond kwam de raad bijeen voor een spoedzitting om te vergaderen over het geweld in Syrië, maar na twee dagen overleg is er nog geen resolutie aangenomen die het geweld tegen Syrische demonstranten veroordeelt, vertelt een Russische vn gezant Unfortunately, after yesterday's discussion and after many hours of discussion, no final agreement was possible today among Security Council members we agreed to refer back to our capitals uh, and then uh, reconvene tomorrow in om te zien of whether a common position uh, is possible between uh, 15 members van de security council. Westerse landen die schreven twee maanden geleden al een resolutie waarin ze het geweld in Syrië willen veroordelen, maar onder meer Rusland is daartegen. Rusland onderhoudt al jaren namelijk goede banden met het Syrische regime. In in the current shape and form of the text it may not play a, a constructive and positive uh, role.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 Ja, het record was eerder in handen van de Rolling Stones. Hun concerten brachten tussen 2005 en 2007 bijna 560 miljoen dollar op. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Er is veel bewolking en maar weinig ruimte voor de zon. Heel plaatselijk is de bewolking dik genoeg voor een klein beetje regen. Het is niet koud. De actuele temperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe in en ontstaan er buien. Daar is is zo kans op onweer, hagel en plaatselijk veel neerslag. De meeste buien trekken over het midden en oosten van het land. Er staat weinig wind, alleen tijdens buien is de wind vlagerig. De middagtemperatuur komt uit tussen 24 graden langs de kust en 27 graden in het oosten. Vanavond verdwijnen de meeste buien langzaam. Alleen in het noordoosten komen ook vannacht een paar buien voor. Morgen blijft het overdag op veel plaatsen droog en is er wat meer ruimte voor de zon. Maar in de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en valt er in de avond wat regen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het noordwesten tot 26 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de afritten Hoendelo en Loenen drie kilometer. Er is een auto over de kop gegaan, er is maar één rijstrook open. NOS, het Radio 1-journaal hier op deze zender. Natuurlijk te beluisteren via nos.nl. We twitteren, NOS Radio 1, dat is ons twitteradres. De NAVO stuurt de komende dagen 700 extra militairen naar Kosovo. Officieel om de kfor missie die er nu is te ondersteunen en te ontlasten. Correspondent David-Jan Godfroy nu aan de lijn. David-Jan, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met die recente spanningen in Kosovo, lijkt mij zo. Ja zeker, er zijn op allerlei plekken in Kosovo extra militairen nodig. Bijvoorbeeld aan de grens tussen Servië en Kosovo. Uh, maar ook bij de barricades die de Kosovo-Serviërs hebben opgeworpen op de wegen in het noorden van, uh, van Kosovo, waar vooral Serviërs wonen. En bovendien zijn er ook nog eens een keer extra militairen nodig voor, uh, voor patrouilles in dat hele noordelijke deel, omdat vooral daar de spanningen heel hoog zijn. Nou, die KFOR-missie die bestond uh, direct na de oorlog in 1999 uit 50.000 militairen. Maar die is geleidelijk aan teruggebracht naar zo'n 6500 man. Omdat het de afgelopen jaren ja, toch vrij, uh, vrij rustig was in Kosovo. Maar ook omdat de NAVO natuurlijk op andere plekken in de wereld ook wel uh, militairen nodig heeft. Ja, want hoe kunnen we de situatie op dit moment omschrijven en met name de situatie aan de grens? Ja, aan de grens valt het wel mee. Daar is het niet zo heel erg gespannen, omdat KFOR daar het touwtje strak in handen heeft. Hè? Zo, nu en dan, zo nu en dan gaat die grens heel even open om personenauto's door te laten. Maar als de KFOR-militairen de indruk hebben dat het uit de hand gaat lopen, sluiten ze meteen weer. Maar. Uh, die grens is niet de plek waar de spanningen het hoogst zijn. Dat is vooral aan die, uh, aan die barricades waar ik het zojuist over had. Die liggen een beetje uh, meer het binnenland in. En de Serviërs bij die blokkades die pijzen er niet over om weg te gaan. Nou, Kavor wil ze wel graag opruimen, maar daar beseffen ze zich natuurlijk ook wel dat, uh, dat dat tot grote onrust onder de Serviërs zal leiden en mogelijk tot geweld. Ja, nou probeert de Europese Unie te bemiddelen... om uh, een, een eind te maken aan ja, met name de spanningen tussen Servië en, en Kosovo. Lukt dat een beetje? Nee, vooralsnog lukt het helemaal niet. Maar uh, dat komt vooral omdat de tegenstellingen... tussen de Albanese meerderheid in Kosovo en de Serviërs... nauwelijks te overbruggen zijn. Het gaat erom dat uh, de Albanese zeggen... Kosovo is een onafhankelijk land... en dus hebben wij het volste recht... om onze eigen politiemensen en douanebeambten aan de grens met Servië neer te zetten. En dat was waar het vorige week allemaal begon. De Serviërs beschouwen Kosovo nog steeds... als een provincie van Servië. En die vinden dus dat die Albanese niks aan de grens te zoeken hebben. En die... Ja, die standpunten zijn natuurlijk niet zo makkelijk te verzoenen. Dan heeft de EU wel middelen om druk uit te oefenen. Of Servië door te dreigen dat dat het kandidaatlidmaatschap van, van de EU... wel kan vergeten als ze in Belgrado niet meewerken. En Kosovo drijft grotendeels op internationaal geld. Dus daar heeft de EU een financieel drukmiddel. Maar voorals, vooralsnog helpt dat niet echt en zijn nee. de, de, de standpunten echt onverzoenbaar. Oké, okay, dankjewel David-Jan. David-Jan was dat... Vandaag, het is 3 augustus, is het de dag van het afscheid. Het afscheid van Edwin van der Sar. En dat doet hij met een afscheidsduel. Hij komt twee keer in actie. De eerste wedstrijd gaat tussen het Ajax van 1995, dat de Champions League won... en het Nederlands elftal van 1998, dat in de halve finale sneuvelde toen. Daarna volgt er een wedstrijd tussen het huidige Ajax en een wereldelftal. Van der Sar kijkt voorafgaand aan dat duel samen met Tom Egbers... terug op het mooiste moment uit zijn loopbaan. Van der Sar... Het is zijn moment om uit te groeien tot de held van de avond. Nou, mijn gevoel was: ja. Het wordt nu wel een keer tijd eigenlijk. En dat zacht eigenlijk, dus ja. Er niet. zijn er nu echt genoeg heen gegaan. En uh, deze moet voor mij zijn eigenlijk. Ja, op het moment dat je dan, dan gaat, het, inderdaad. En, en, je, en, je, en, je, en je ziet hem eigenlijk naar jou toe komen eigenlijk. Ja, dat, dat moment, zeggen, ja, zelfs voordat hij op je handschoenen komt, ja, dan word je al helemaal warm, zeggen, dan, dan voel je hem komen, zeggen en dan, weet je dat, dan zie je hem afspatten en dan, ja, dan weet je niet wat er gebeurt en nu praat ik met je zeggen, en dat echt die hele gloed gaat nu ook door, door, door mijn lichaam heen. Eigenlijk. Van de Sar wijst dus dat, ja, dat gevoel is onbeschrijfelijk. Is dat het hoogtepunt in je carrière? Ja. Van der Zaar heeft hem! En nu Van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. Het was een mooie avond in mei daar in Moskou. Die wedstrijd tegen Chelsea van der Zaar. Dus het hoogtepunt. Vanavond de afscheidswedstrijd. Staat onder leiding van scheidsrechter Pieter Fink. Daar gaan we mee praten. We gaan ook praten met Frans Hoek. De keeperstrainer van Van der Zaar. En ook wel de man die hem heeft ontdekt. Met u te beginnen, meneer Fink. Um, waarom fluit u die wedstrijd vanavond? Uh omdat ik uitgenodigd ben. En uh, ja, dat is zo... Tenminste, daar ga ik vanuit. Uh, dat uh, Edwin van der Sar uiteraard en, uh, zijn roetsepleg uh, voetballend in Noordwijk. En, uh, en ik ook uit Noordwijk kom. Uh, dus die link was gauw gelegd. Oké, okay, u kent elkaar daar uit die ja. tijd. Um, van der Sar, uh, u heeft hem ook veel gefloten. Gewoon in officiële wedstrijden. Wat, wat, voor, uh, ja, wat voor type speler was het? Ja, ik ben hem een paar keer tegengekomen. Zowel in Manchester, als bij het Nederlands Elftal, als, als bij Ajax. En uh, ja, het is, het is een hele... Uh, ja, een normale jongen, uh, maar wel een absolute winnaar. En ook in het veld. En uh, ja, dat straalde hij ook altijd uit. En of dat nou om een achterbal ging, of om een ingooi, of, of, of, of om een strafschop. Uh, hij wilde altijd winnen en, en was altijd uh, heel fanatiek bezig. Ja. Meneer, van, uh, meneer Hoek, uh, Frans Hoek, uh, keeperstrainer. Uh, um, was dat van het begin af aan het geval bij Van der Zag? Goedemorgen, ja, dat was uh, van het begin af aan. Uh, dat is natuurlijk ook niet anders dan... Uh, dan uh, mogelijk in, de, in het milieu waarin hij zich moest uh, bewijzen. En als je dat niet hebt, ja, dan is de kans dat je het ook gaat halen uh, miniem tot, uh, tot nul. Ja, want u heeft hem uh, ontdekt, mag ik dat zo zeggen? Gescout? <lacht> nou, dat is een groot woord. Uh, hij is, uh, je ontdekt eigenlijk iemand niet, iemand is er. En die moet dan waar... in de aandacht komen. En dat is uh, in dit geval onder andere ook bij mij gebeurd met Edwin. Ja, en uh, toen u hem zag, uh, had hij dan inderdaad, nou ja, dat, die winnaarsmentaliteit, had hij eigenlijk alles al wat hem daarna zo'n groot keeper heeft gemaakt? Ja, op het moment dat je gaat scouten, en zeker gaat scouten in de jeugd, en daar praten we over het moment dat, dat Edwin in beeld kwam. Hij speelde dat met in de A1 van Noordwijk. Ja, dan praat je natuurlijk over een niveau wat nog lang niet het wereldniveau is, of het absolute topniveau in de voetbalwereld. Dus er zijn onvoorstelbaar veel vraagtekens, maar je gaat eigenlijk niet uit van de vraagtekens, je gaat uit van wat je wel ziet en wat er wel is. En dat moet je eigenlijk wat verder gaan bekijken en dat is ook gebeurd in dit geval. Hij is uitgenodigd voor een, voor een proeftraining en dat betekent als je uitgenodigd wordt voor een proeftraining dat je natuurlijk al wat meer hebt als de gemiddelde keeper. Ja. Maar om nou te zeggen dat je alles op dat moment zag, dat was absoluut niet zo. Nee, hij heeft eigenlijk alles uit zichzelf gehaald wat erin zat. Ja, ik zou altijd zeggen, hij heeft zelfs meer gehaald dan wat erin zat. Dat kan bijna niet natuurlijk, maar dat is wel zo. Dat heeft met name te maken uh, met het feit dat uh, zeker in de tijd dat Edwin uh, bij ons kwam... was de uitstraling, en dat is, een, dat is eigenlijk een begrip wat... Uh, wat, wat, wat, wat ja, wat waardeloos is, want dat geeft er eigenlijk niks aan... maar het is wel de manier waarop iemand zich uh, aan de buitenwereld presenteert. Dat was bij Edwin niet indrukwekkend. Het was niet zo dat als je me zag, dat je dacht van... nou, daar krijg ik die bal nooit van zijn leven in. Nou, het feit dat dat niet aanwezig was... heeft betekend dat hij zichzelf eigenlijk altijd heeft moeten bewijzen. Yeah. Hij heeft altijd moeten laten zien dat hij daadwerkelijk wat kan. En uh, ondanks het feit dat hij er niet indrukwekkend uitzag. Ja. Meneer Fink, even over, over die uitstraling. Uh, want u heeft hem natuurlijk door de jaren heen ook uh, gezien. Uh, kon, kon je dat ook merken? Dat hij inderdaad gewoon uh, ja, in de loop der jaren uh, ja, veel meer uitstraling kreeg? Ja, ja, dat is absoluut zo. Wat meneer Hoek zegt, het, is, het was natuurlijk altijd een, een lange slungelige jongen om te zien. Uh, nooit vooropstaande en, en, en schreeuwend uh, tussen, tussen zijn ploeggenootjes en, uh, en voorop in, uh, in de kantine. En als je ziet hoe, wat voor persoonlijkheid het geworden is, ja, dat is onvoorstelbaar. En, uh, uh, ja, en dat, dat, daar is hij zo ontzettend in gegroeid. En ik denk dat dat ook mede het feit is dat hij de absolute wereldtop geworden is. Ja, zal hij vanavond ook fanatiek zijn trouwens? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja? Hem een beetje kennende uh, speelt hij altijd. ...altijd om te winnen. Uh, en en, en dat, nou ja, dat, dat typeert eigenlijk Edwin... ...dat hij uh, gisteren nog meegetraind heeft bij Ajax. Dat zegt alles. Ja, precies. Want uh, daar zien we ook foto's van uh, in de krant. Ik zag het gisteravond ook op ja. uh, televisie. Hij bereidt zich enorm voor, hè Frans Hoek? Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Als, je, als je eigenlijk uh, op dit moment uh, te boek staat... ...als een van de beste, misschien wel de beste van de wereld... ...en je gaat dan... Uh, ter ere van jou twee wedstrijden spelen, ja, dan wil je absoluut niet afgaan. Het is bijna net zo belangrijk als een Champions League finale. Al ja. is dat natuurlijk al overdreven. Hij gaat gewoon met de instelling vanavond het veld in, ik hou de nul. Ja, hij wil gewoon goed presteren als het kan, willen de gemeente doorlaten. Dat, ja. is ook, uh, dat is ook zoals ik hem ken uiteraard. Ja, het liefst een penalty tegen en hem dan gewoon uh, houden. Nou, houden, Klem vastpakken. Klem vast, vervolgens. dat is ook... En vervolgens aan de andere kant van, de, van, van, van het veld meer doel schieten. Ja, precies. Is de kans aanwezig dat we. We hebben natuurlijk allemaal wel goede keepers in, in Nederland, maar hij was wel excellent. Dat we binnenkort weer zo'n excellente keeper kunnen zien in Nederland? Nou, binnenkort is, is niet makkelijk. Edwin heeft natuurlijk inmiddels zo'n 20 jaar op topniveau gespeeld. Maar nou, voordat we dat dus kunnen vergelijken, dan zijn we 20 jaar verder. Ja. <laughs> dat duurt nog eventjes. Maar er is talent, er is talent. Er is nog wel talent, wat dat ja. Wat dat betreft is het, uh, is het, is het allemaal mogelijk. Oké, okay. ik dank u wel. meneer Vink, nog één vraag. Uh, gaat u naar het veld in vanavond ook met gele en rode kaarten? Ja hoor, die gaan gewoon oh, mee. Die gaan oh, gewoon nee, mee. Je, je weet het maar nooit. Je weet het nooit. <laughs> zeg, heren, ik wens u vanavond een, uh, een mooie avond... bij het afscheid van Edwin van der Sar. Dank u wel. Bedankt. Oké. Okay. Wat gaan we zo uh, dadelijk doen? We gaan zo dadelijk praten over de Europese noodfonds. We moeten die opnieuw worden aangesproken. En dit keer voor Italië. Maar voor het zover is, gaan we praten met Jolanda van der Velde. Want Jolanda, je hebt toch een file. Ja, er is een auto over de kop gegaan, Bert, op de A50. Ja, dat is minder interessant, of minder leuk. Ja. Uh, het is gebeurd op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knopend Waterberg en Loende, 5 kilometer... Ik denk dat hij al voor een deel geborgen is, want alleen de rechte reisrook is nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De vrees op de financiële markten neemt toe dat ook Italië niet zal ontsnappen aan Europese hulp. Het land heeft al een torenhoge staatsschuld en de rente die het moet betalen bereikte gisteren recordhoogte. Gaan we over praten met Tim Ligiersen van het Economisch Bureau van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen die beleggers nou steeds meer rente van Italië krijgen voor de staatsobligaties? Wat, wat maakt ze zo nerveus? Ja, de, de hogere rente wordt gevraagd omdat er grotere risico's worden gezien. Dus ze schatten de kans dat er ergens een keer wanbetaling ontstaat... door Italië hoger in. En dan vraag je een hogere rente om voor dat risico te compenseren. Maar waarom gebeurde dat nou gisteren? Ja, dat is niet... vanuit Italië kun je daar geen goede verklaring voor geven. Wat er uh, in zijn algemeenheid in de wereldwijde financiële markten gaande is... is dat uh, de economische groei wereldwijd uh, terugvalt. Dus dat is slecht nieuws... Uh, de, de, maar je kan ook zeggen, het is goed nieuws, want in Amerika is er net een overeenstemming uh, bereikt. daar. Ja, precies. Dus waar de, de verhoging van het schuldenplafond in Amerika... dat was eventjes goed nieuws. T toen kwam toch vooral op de voorgrond dat je overal de wereld de economische groei terug ziet vallen. Dan uh, loopt de, de kans op dat er weer een recessie ontstaat. En recessie is in ieder geval slecht voor die landen die al met hoge schulden te kampen hebben. Want een, uh, een, een terugkeer van uh, een recessie betekent dat het moeilijker wordt om de begroting op orde te krijgen. Ja, en die schuld is groot hè, in Italië. Ja, de Italiaanse staatsschuld is ten opzichte van de eigen economie economie 120 procent. Dus 120 procent van het bruto binnenlands product. En dat is dan de tweede, uh, na Griekenland, de hoogste schuld uh, binnen de eurozone. Ja, maar ik hoorde van Bas Mesters eerder in deze uitzending... dat het verder wel goed gaat met die uh, Italiaanse economie. Bedrijvigheid uh, trekt aan, de maakindustrie is uh, lekker bezig... Dus het gaat goed. Nou, ik zou, zou toch willen zeggen dat het niet heel erg goed gaat. Uh, het ging in ieder geval in de afgelopen tien jaar niet goed in Italië. De groei was erg traag. En dat had te maken met een, uh, met een daling van de arbeidsproductiviteit. Als enige in Europa daalde daar de productiviteit van de werknemers. Uh, toen kwam de recessie in Europa. Die was in Italië veruit het grootst van alle landen. En het herstel dat daarop volgt is buitengewoon traag geweest. In Duitsland en België is, het, is de economie weer terug op het productieniveau... van voor de recessie. Maar hoe kan het dan dat in Italië... Wat langzamer gaat? Nou, in Italië zie je dat uh, ze veel minder hebben kunnen exporteren naar uh, uh, het Verre Oosten. Dus waar Duitsland heel veel geprofiteerd heeft van de hoge groei in de opkomende markten, heeft Italië dat niet gekund. En dat heeft weer te maken met de periode voor de crisis, toen de Duitse industrie zich veel beter gepositioneerd heeft in de wereldeconomie. Oftewel, de Italianen hebben te weinig naar China gekeken. Ja, die hebben niet uh, voldoende uh, hun uh, uh, maakindustrie concurrerend gemaakt, om ten eerste te kunnen concurreren met China zelf. Hè. De, die maken ook een aantal producten die Italië maakt. Maar vooral ook niet, uh, de, ze maken vooral ook niet de uh, investeringsgoederen die China nu hard nodig heeft gehad. En dat doen de Duitsers wel. Ja, maar dat zijn toch vooral auto's? Nee, dat zijn ook vooral oh. heel veel machines uh, om uh, goederen te maken in China zelf. Dus de investeringen, en, de machines okay. die je nodig hebt om, om de productie daar uh, te realiseren in China. Ja, de, de, de, precies. De basis eigenlijk voor de Chinezen om weer zelf te gaan uh, produceren. En dat doen de Italianen niet. Althans, dat maken ze niet. Nee, ze maken vooral nog producten waarbij de concurrentie uit de opkomende wereld steeds groter is geworden. Dus nog voor een deel toch echt textiel en uh, eenvoudigere uh, goederen in de maakindustrie. Uh, de Duitsers maken veel geavanceerdere goederen... En de Italianen zijn vergeten dat ze beter moeten worden in het maken van spullen en andere goederen zullen moeten gaan produceren, omdat ze eenvoudigweg niet meer kunnen concurreren met de opkomende markten. Maar dan moet je je economie dus gaan, gaan hervormen. Dan moet je het gaan stimuleren dat je dat soort zaken ook kan gaan maken. Is, is, is daar de wil toe aanwezig? Nee, en dat is eigenlijk uh, misschien wel het belangrijkste pijnpunt van de uh, Italiaanse economie. Dat is nog geen eens zozeer de hoge staatsschuld. Die maakt natuurlijk dat beleggers daar ook naar kijken in de context van de schuldencrisis. Uh, maar wat veel problematischer is dat in de afgelopen tien jaar de Italiaanse politiek er niet in is geslaagd om structurele hervormingen door te voeren. Nou, dat zie je in heel Zuid-Europa. En Italië is daar geen uitzondering op. De arbeidsmarkt moet hervormd worden, de moeten moet hervormd worden, het moet makkelijker worden om daar zaken te doen, uh, het onderwijs moet verbeterd, de innovatie moet uh, bekrachtigd worden. En zo is er een hele waslijst die nodig is om uiteindelijk op termijn, en dat gebeurt dan als je het nu doet pas over een aantal jaar, uh, weer hogere economische groei te realiseren. Ja, en dat moet veel. De, via de overheid. De overheid moet daar een aantal dingen voor uh, uitzetten, als het gaat om de economische politiek in ieder geval. Ja, het is in ieder geval het meest uh, effectief natuurlijk als de overheid afdwingt dat de arbeidsmarkt flexibeler wordt, dus dat het makkelijker wordt om uh, lonen te verlagen of mensen te ontslaan. Wat je nu ziet is wonderlijk genoeg dat Fiat bijvoorbeeld het zelf maar heeft geregeld. Dus die zijn op tafel gaan zitten met de vakbonden, hebben goed uitgelegd. Uh, Fiat heeft uiteindelijk ook gedreigd om uh, het uit te wijken naar Amerika als er uh, niet iets zou veranderen. Ja, maar dan zie je dus dat zo'n bedrijf dat volledig op eigen houtje moet regelen hè, om in Italië product te kunnen blijven leveren... hebben ze dan uiteindelijk voor elkaar gekregen... dat de, uh, de werknemers wat flexibeler zijn geworden... in de beloning en de arbeidstijden. Uh, maar het zou natuurlijk veel effectiever zijn... als dat vanuit overheidswegen voor de hele economie zou gelden. Ja, dus eigenlijk zegt u van... Uh, Fiat had meer steun verdient, uh, Want uh, ze kregen namelijk ook nog tegenwerking... van allerlei ministers die zeiden van... nou, uh, moet dat zo uh, dit soort reglementen? Ja, en dat is precies uh, het problematische... in de Italiaanse economie. Ze kunnen best wel aardig bezuinigen. De, de, de begroting is best aardig op orde... Maar waar Waar het echt aan ontbreekt, is de uh, benodigde structurele maatregelen om de economische vooruitzichten te verbeteren. Ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over het bekende Italiaanse probleem, namelijk um, de corruptie. Ja, dat is natuurlijk integraal onderdeel van de, van, van de structuur van de economie, die het moeilijk maakt om effectief zaken te doen. Want als je, niet weet er, als je niet zeker weet of je investering wel zijn geld op zal brengen, omdat je een deel van de opbrengsten af moet staan uh, uh, uh, aan mensen die daar helemaal niet uh, die daar helemaal recht voor hebben. Laten we het beetje bij de naam ja. uh, noemen. Laat ik dan er nu over. Ja. ja, dan heb je inderdaad een veel kleinere prikkel om goede investeringen in zo'n land te doen. En ja. dat is wel noodzakelijk voor hogere economische groei. Maar als ik u zo hoor, dan moet het land compleet op de schop. Uh, en dan uh, heb ik niet het idee, zo na het aanhoren van dit verhaal... dat de financiële markten uh, gerustgesteld zullen zijn. Nee, als ze, als ze daar vooral naar kijken niet. Als je puur kijkt naar is het mogelijk om de begroting op orde te brengen... en de schuldenlast te verlagen... dan denk ik dat Italië daar prima in kan slagen. Uh, dat betekent wel uh, dat er uh, qua bestedingen binnenlands... dus het welvaartsniveau van de mensen daar... Uh, dat dat onder druk komt te staan, omdat er bezuinigd moet worden. En het zou voor de mensen in Italië zelf veel fijner zijn... als ze door hogere economische groei de overheidsfinanciën kunnen verbeteren en niet alleen maar door bezuinigen. En helpt het dan dat Bellusconi hij gaat ik vandaag twee toespraken houden... tot uh, de diverse parlementen, dat hij zo'n toespraak houdt? Nou, ik denk dat die toespraak niet heel veel impact zal hebben... ook niet op de financiële markten. Het enige wat gaat helpen is uiteindelijk doen wat nodig is. Ja. Nou, ik hoop dat hij heeft geluisterd, meneer Koning, Anders sturen we vertaling van dit gesprek naar hem op. Meneer Legiersen, ik dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. is even wat jong. En ook in de ochtend bladen aandacht voor de zorgen om Italië en Spanje. Die landen staan er nu slechter voor dan in de periode voordat het akkoord over Griekenland werd gesloten. Dat meldt het Financieel Dagblad. De rente die de landen moeten betalen ligt nu ruim boven de 6 Griekenland, Ierland en Portugal moesten naar het Europees noodfonds toen hun rentes boven de 7 kwamen. Ook de Volkskrant gaat op de voorpagina uitgebreid in op de oplaaiende eurocrisis. Volgens oud-voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi heeft de Deutsche Bank voor 8 miljard euro aan Spaanse en Italiaanse staatsobligaties op de markt gedumpt. Een teken van groot wantrouwen, zegt Prodi. DigiD, zo lekker als een mandje, staat op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. DigiD, het identificatiesysteem van onder meer het indienen van belastingaangiftes, de aanvragen van toeslagen en vergunningen, is volgens deskundigen makkelijk te kraken. Want als iemand zijn inloggegevens verandert, worden die per post bezorgd. Criminelen kunnen handlangers bij de postbedrijven inschakelen... of brieven uit de brievenbus halen. Er wordt gepleit voor een identificatiesysteem zoals banken gebruiken... of op zijn minst het versturen van de gegevens per aangetekende post. Het Syrische Hama is ook gisteren na het avondgebed beschoten door tanks, meldt Al Jazeera. Volgens de Arabische nieuwszender richten de beschietingen... zich vooral op wijken in het oosten van de stad. De BBC meldt dat inwoners van Hama de stad uitvluchten... en beschutting zoeken in omgelegen dorpen. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn er sinds zondag... 140, de 140 doden gevallen in Syrië, de meeste in Hama. Arriva dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te slepen... als de Nederlandse spoorwegen korting krijgen... op het gebruik van de hogesnelheidslijn de HSL Zuid. DnS blijkt achteraf te veel te hebben geboden... om de lijn te mogen gebruiken, meldt het FD. Het bedrijf legt de 148 miljoen euro op tafel voor het alleenrecht. Maar het aantal reizigers valt tegen. Deutsche Bahn, het moederbedrijf van Arriva, had ook interesse in het rijden over de HZL Zuid, maar bood 50 miljoen euro minder. Het nieuwe pinnen is een ramp. In de Telegraaf beklagen winkeliers zich over het nieuwe systeem... waarbij de pinpas niet meer door een apparaat wordt gehaald... maar erin gestoken moet worden. Vroeger kon de pas meteen weer de portemonnee in. En nu moet hij in het apparaat blijven zitten tot de betaling rond is. Ja, dat is het mis. En daardoor wordt hij nogal eens vergeten. En dan moet een medewerker van de winkel weer op een drafje achter een klant aan... om hem zijn pinpas te geven. Een Albert Heijn-medewerker noemt het een flutsysteem met een hoofdletter K. Tja, vroeger was alles beter. lijken ook vijf oud-bankiers te denken. Het FD meldt dat de vijf terug willen naar de basis. Ze proberen een voor Nederland nieuw soort boerenleenbank op te richten. De Kredietunie. Zulke banken bestaan sinds de jaren 30 in onder meer de VS. Het idee is dat een bepaalde groep uit dezelfde bedrijfstak of regio bijvoorbeeld... dat die samen gaan bankieren. Brandsgenoten kunnen bedrijfsrisico's beter inschatten... en zo passend krediet bieden aan bijvoorbeeld starters. En verdienen aan een boete? Dat kan, schrijft de Telegraaf. Een man uit Reuven die een parkeerboete van 60 euro moest betalen... krijgt na een uitspraak van de rechter 700 euro schadevergoeding... De man volgt niet de boete zelf aan, maar stelde allerlei vragen aan de gemeente... over bijvoorbeeld het proces verbaal en namen en personeelsnummers van de parkeerwachten. En omdat de gemeente te lang deed over het beantwoorden van de vragen... moet de gemeente betalen, vindt de rechter. Ja, nou ja, goed, het is ook een meneer. U heeft een ideetje aan de hand uh, gedaan. Goed, dat staat er allemaal in de ochtendkrant. En de mooiste zijn natuurlijk ook de foto's, bijvoorbeeld in de Telegraaf... waar het namelijk net over Edwin van der Saar prachtige foto's waarbij hij nog één keer in actie is. Althans op het trainingsveld en vanavond nog een keer in actie. De NOS zendt dat overigens live uit op de televisie. Goed, wat gaan we doen straks na acht uur? We gaan natuurlijk kijken of Mubarak inderdaad voor de rechter komt. Hij is onderweg, dat is het laatste nieuws wat we hebben gemeld naar uh, Cairo. En uh, het proces zou dadelijk om acht uur daar moeten beginnen. We kijken ook nog even naar Spanje... waar protesten gaande zijn tegen de bezuinigingen. Jongeren hadden pleinen bezet, zijn van de pleinen afgehaald... en bezetten nu weer een ander plein...